1 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Dat Trump zich akte op nadat er openbaar was geworden... dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad... met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Comey werd op zijn beurt vorige week ontslagen door Trump. Die vond dat de FBI-baas slecht functioneerde. Het Witte Huis zegt in een reactie... dat de president nooit iemand heeft gevraagd... om een onderzoek te beëindigen. De VVD heeft de afgelopen jaren de Belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiën van vier eigen stichtingen die geld doneren aan de VVD. Het zou onder meer gaan om de stichting Ivo Opstelten Foundation. Donaties moeten worden opgegeven aan de fiscus, anders zijn ze niet aftrekbaar. NRC schrijft dat er sinds de benoeming van partijvoorzitter Henry Keizer in 2014 minder details over de financiën zijn verstrekt, terwijl de partij had toegezegd dit juist wel te zullen gaan doen. Keizer heeft zijn functie al tijdelijk neergelegd omdat hij in opspraak is geraakt door zijn activiteiten als zakenman. In Capella aan de IJssel heeft de politie een verwarde man neergeschoten bij zijn aanhouding. De man gooide vanaf zijn balkon allerlei spullen naar beneden. Toen agenten hem in zijn woning wilden aanspreken werden ze bekogen met stokken. Toen de man niet rustig te krijgen was met pepperspray en stroomstoten werd hij door agenten gericht in zijn been geschoten. De man ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het noorden bewolking en lokaal wat regen. Het koelt af tot 15 graden en er kan nevel ontstaan. Overdag overwegend droog en zonnig bij 23 tot 28 graden. Donderdag wordt de warmte verdreven door onweer. Dit was het NOS Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 came and you Be part of your ZFM Z Thank mm -hmm. you. By picking fights and slamming doors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 motivator gotta get you way so sick of saying yes sir yes sir you're such an Like, my lucky strike. My lucky strike. Blocking, you me up all night. A my lucky strike. Stuck in a elevator. She take me to the. Said I wouldn't Like a like a like a boom. Vijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht maar hem, hij lijkt op mij. Maar hij kan niet, want ik maak alles stuk. Ik kan die jongen toch nooit zijn, die rust, die liefde niet voor mij. Maar waarom lijkt het dan toch zo vertrouwd? Ik heb je liefde.